b ี่สิ4เจ7การเตรียมตัวเดินทางห e ึ่งร้อยสี่ e ิบเจ็ดก e รเตรียมตัวเดินทางหนึ้อตง้อจัดงจกรัเดาอกรเางอเราง้เรวา้ว Je moet onze koffer inpakken. Je moet onze koffer inpakken. Ja, Leem a r a i n Je mag niets vergeten. Je mag niets vergeten. Koen, panskai klapaal bij jij. e hebt een grote koffer nodig. Je hebt een grote koffer nodig. Ja, Leem Nangsu, deurthang na. Vergeet je paspoort niet. Vergeet je paspoort niet. Ja, leem toerkring binnen. Vergeet je vliegticket niet. Vergeet je vliegticket niet. Ja, leem c h e c k d u n t h a n Vergeet je reisschecks niet. Vergeet je r e i s c h e c k s niet. Al cream sun tan bijdui na. Neem zonnecrème mee. Neem zonnebrandcrème mee. Al w e n t a a r a n dat b i d u i d e n e e m je zonnebril mee. Neem je zonnebril mee. Al moa kan dat b i d u i d e n e e m je zonnehoed mee. Neem je zonnehoed mee. Kun je al p l a e n die tenen b i d u i d e n Wil je een plattegrond meenemen? Wil je een plattegrond meenemen? Kun je ook homeren hangen bijdui mij? Wil je een reisgids meenemen? Wil je een reisgids meenemen? Kun je al romp bijdui m i Wil je een paraplu meenemen? Wil je een paraplu meenemen? อย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ Vergeet de broeken, de hemden en de sokken niet. Ja, no Vergeet de broeken, de hemden en de sokken niet. อย่าลืมเนคไท้าเข็มขัดและเสื้อนอกนะ Vergeet de dassen, de riemen en de k o l b e r t s niet. Vergeet de dassen, de riemen en de k o l b e r t s niet. อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ e ุณต้องใช่รองเท้ารอ h เท้าแตะและรองเท้าบู t คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูท Je hebt schoenen, sandalen en laarzen nodig. k u n t o n g e h a n p e a c h Je hebt zakdoeken, zeep en een nagelschaar nodig. k e b u i h a e k a n k u b i t e a n d e n p e e h k e b t e a n d o e k e n zeep en een nagelschaar nodig. k u n e b t e a n d o e k e n zeep en een nagelschaar nodig. k u n t o n g c h a i g i p e a e n g s i k a n d a e l a s i k a n d e h e b t e h n k a g Een tandenborstel en tandpasta nodig. Je hebt een kam, een tandenborstel en tandpasta nodig.